blijft dit goed hè. Vierde album uh, van de Eagles was dit. One of These Nights. Titel trek er natuurlijk van. En als je het mij vraagt, beter dan Hotel California. En het uh, kwam uh, van hetzelfde album als uh, Nou, pff, hits als uh, Lying Eyes. Stond er ook op hè. Take You To The Limit. Stond er ook op Maar dit was inderdaad het uh, titel nummer één van hun grootste hits. One of These Nights. Ja, en als je, als je het mij vraagt. Beter dan Hotel California. Goed, welkom vrienden en vriendinnen. Het is het uh, tweede uur van de Freaknacht. Um, ja, um, veel onbekend spul. Ja, dit was dan een classic. Maar hey, dit mag af en toe hè. Een echte soft rock, country rock... Soms, soms een beetje folk-rock-achtige band, uh, dit. The Eagles, en uh, nou toch wel een van hun uh, betere platen, maar dat had ik al gezegd. Hè. Ja, het album zelf werd uh, ook uh, genomineerd voor een Grammy, Grammy Album of the Year destijds. En uh, je had ook, uh, ze hadden ook uh, hun tweede nummer 1 hit met uh, de titeltrack One of These Nights. We blijven in de jaren 70, Hanne, met nu ja, Pink Floyd. Maar, ja, want van uh, The Eagles met One of These Nights, gaan we van One of These Nights naar One of These Days. Pink Floyd. Pink Floyd. Het kwam van een album Metal uit 1971, waarop ook Echoes stond. Weet wel, 24 minuten lang spektakel. Misschien dat ik die gewoon draai als uh, allerlaatste plaat. Mocht dit programma dan ooit eindigen, wat waarschijnlijk ooit wel zou gaan gebeuren. Dan gewoon die uh, als laatste, weet je wel, als statement. Gewoon 23,5 minuten want het maakt niet uit hoe lang een plaat is. Fuck the system. Het is fucking goede muziek. Dus gewoon uh, op de radio, op de bakker mee. Um, en ja, dit duurde al zes minuten en um, ik dacht, ik pak deze dan. One of these days, Pink Floyd daarvoor. One of these nights van de Eagles. Terug naar de nieuwe muziek. Uit Nederland de nieuw van Kita Menari. dit is Into the Dark Say, I can't stop breathing so deep My heart away because I need it Oh we do Strip and fall, it's nothing new Don't hold your breath, there's nothing left to run to Heel anders na uh, one of these nights of uh, and, uh, one of these days van Pink, Pink Floyd. Kita uh, Manari, ja heel uh, bijna middle of the road-achtig, maar toch ergens wel stiekem hoe je bent, uh, ofzo. Kita Manari uit Nederland en uh, Into the Dark. Ja, want daar ben je. De frieknacht. Het donker. Welkom. Um, de dochter van uh, Chris Cornell Die heeft uh, nou ook een uh, nieuwe zinnel Of tenminste een nieuwe Het is haar allereerste In ieder geval haar allereerste eigen liedje Ik zal zo meteen wat, uh, wat achtergrond uh, informatie geven Want het is toch wel, toch wel ja, Een bijzonder verhaal um, Far Away Places Zo heet het liedje Chris Cornell die brengt uh, door haar vader geproduceerde track uit. Ja, kijk, die ook wel een beetje kippenvel, hoor, moet ik eerlijk zeggen, want uh, ja, Tony Cornell die heeft dus uh, de liedje uitgebracht, Far Away Places, um, en haar vader Chris Cornell die produceerde nummer een paar maanden voor zijn dood. En uh, Tony Cornell die schreef het liedje op 12-jarige leeftijd. En zij nam het uh, vervolgens mee samen, of, uh, ja, ze, nam het, ze nam het samen op met haar vader vervolgens. Opnames vonden plaats in uh, Chris' Thuis Studio in Miami. Drie maanden voor de tragische dood van uh, de 52-jarige Roxanne. En je weet het wel, toen hij, uh, hij hing zichzelf op um... Inmiddels is ze 15 jaar. 15-jarige Tony Cornell die heeft het uh, nummer gelijk. Een officiële soundtrack heeft ze ermee te pakken. Want Far Away Places wordt namelijk gebruikt in de gelijknamige korte film. Die werd geschreven en geregisseerd door de 18-jarige filmmaker Tatiana Shanks. De film is op dit moment te zien op uh, verschillende filmfestivals. En de verkoop en streaming op de opbrengsten van uh, de track die worden gedoneerd aan de uh, New York Society for the Prevention of Cruelty to Children. En deze organisatie die zet zich in voor de bescherming van kinderen en hun rechten. Dus in dit geval veel luisteren, veel streamen. Tony Cornell, de dochter van Far Away Places. Ja, daar moet ik natuurlijk ook wel even Soundgarden draaien natuurlijk. Maar dan niet Black Hole Sun, nee, even gewoon een keertje andere. Zou doen ook nog de Day Out Dry The Lift, vind ik ook een van hun betere. Dit is Spoonman. Soundgarden Spoelman. Heerlijk, op de late avond. Um, ja dan, um, ja, iets totaal anders Georgia, misschien dat je dat kent Zanres uit Londen uh, Vorige single vond ik erg goed About uh, working Nee, het was about work the dance floor Zo heette die, heb ik een aantal keer gedraaid Late night dance-achtig En uh, deze nieuwe single nou, Die klinkt toch weer uh, totaal anders Is alleen maar leuk natuurlijk En die heet Never Let You Go Zeg een paar dagen geleden verschenen It takes nothing but time Georgia Dat is de titel. Never let you go. Ik ben natuurlijk een, een dashjockey die echt nou, in ieder geval probeert alles bij te houden. Dus alles luisteren, alles checken wat er uit is gekomen. En dan kom je op een gegeven moment kom je dan ook best rare, vreemde, opvallende artiesten namen tegen. En af en toe dan springen ze er tussenuit. Deze valt dan nog wel mee, maar ik heb wel eens een aantal rare, vreemdere gehad. Het gaat hier dan om de act Biba Doe. Doobie. Zo heet dit orkest. Biba Dubi, We um, hebben al een aantal liedjes uitgebracht. Ze hebben er zelfs um, afgelopen week uh, nieuw uitgebracht. I wish I was Stefan Malkmers. Die wil ik niet draaien. Um, het gaat mij om die, uh, die daarvoor zit. Uh, want die uh, vond ik eigenlijk nog beter voor mij. She plays bass. Biba Dubi, Zo heet het. Biba Dubi, Zo heet het orkest. She Place bass. I've been waiting for a text Zing je zo'n naam ook? Biba Dubi. En she plays bass. Het is uh, weer tijd voor een original. Dit dus was uh, 19 jaar geleden een hele grote hit in uh, de top 40. Het uh, heeft nummer 3 gestaan. Komt uit mijn geboortejaar. En uh, ja, als ik hem laat horen, dan uh, herken je hem meteen. Bedden, tientje. Binnen 2 seconden. Dit liedje. Ja, het werd dus uh, exact 19 jaar geleden toen het in de top 40 stond. Het werd een enorme hit. Top 3. Ik zal even uh, doorspoelen naar het refrein, even daar een stukje van. Like maar je voelt hem al aankomen, hè? Nou, dit is dan nog een van de bekendere. We hadden, afgelopen week hadden we een paar uh, minder bekende, maar dit is inderdaad uh, voor de meeste mensen wel bekend. Het gaat hier vooral om dat uh, gitaarriffje. Uh, Dames en heren, hier is de original van uh, Lady van Mojo. Herken je niet meteen hè? Niet heel veel uh, aan veranderd, een beetje tempo omhoog. En uh, nou wat andere tekst. De tekst, die was origineel. Origineel is van Chic en heet Soup for One. Soup. I will love to be right Time girl, ach je zit hem zo mee Naalmar. Niet te verwarren met die voetballer. Naalmar. Nee, zijn naam is Naalmar. En dit is zijn eerste zinnel Zijn eerste sinnel. Wat een spannend moment moet het zijn geweest. Parttime girl, zo heet het. En um, ja, ik, uh, ik kan je nog iets laten horen. Iets nieuws. Ook een beetje in de alternatieve indie volkhoek. Uh, um, ja, Fleet Foxes kun je het een beetje mee, mee vergelijken, denk ik. Um, ook met Ben Howard en met Corby en zo. First Aid Kit. Berzen ook wel een beetje. Uh, of Monsters and Men en Aurora. Zelfs zijn ze ook. Inspireerd door Fleetwood Mac Het is een dames trio um, En ze noemen zichzelf Wowwood King Dit is een nieuwe zin Afgelopen vrijdag kwam hij uit Dit is Time Has Come Daar nog. Wildwood King, dames trio. nieuwe single heet Time Has Come. Even meteen door, hè? Ja. Hij bracht het... ik dacht er zit nog wel een kort introotje in, maar nee, dat blijkbaar niet. Vorige week brachten zij een uh, nieuwe album uit, Metronomy, Nomie Forever heet dat. Dit staat er op een albumtrekje Insecurity. Nou mag je. I've insecurity. Dus uh, ja, komt gewoon van het album dat ze vorige week uitbrachten. Met Forever, zo heet dat. En uh, Insecurity. Af, ja, afgelopen week um, het was uh, volgens mij de vijftiende de vijftiende, dus dat is zondag geweest toen uh, overleed op 75 jarige leeftijd Rick O'Kasek Rick O'Kasek, dat was de schrijver van onder andere het, de wereldhit Drive uh, natuurlijk van uh, The Cars uh, zij bracht dat in 1980 uit hij schreef, of in 1985 bedoel ik maar in, in de jaren 80, 1985 uh, hij schreef dat maar de, de bassist die zong het uiteindelijk, uh, maar ze hadden in de jaren 70 hadden ze ook al een, een vrij uh, goede periode. Um, even terug nog naar, uh, naar, die car, naar die drive, zeg maar, in 1985. Daarmee stonden ze ook op, uh, op het live-aid concert, zeg maar, uh, deze Wave um, Band. Een nieuwe Wave Band. In de jaren 70 hadden ze ook al een paar hele goede liedjes. Uh, waarvan dit toch wel de allerbeste is. En deze zingt hij ook zelf. En dat werd nog jaren voordat uh, Drive zeg maar een grote hit werd. Werd dit ook al een klein hitje. En is uh, denk ik wel mijn een van mijn favori favoriete liedjes. Van uh, The Cars. My Best Friend's Girlfriend. Rick Okazek. Hij overleed op 75-jarige leeftijd. Cars, natuurlijk vanwege het overlijden van Rick Okezek, de frontman en de zander en de schrijver van de band. Hij uh, overleed uh, afgelopen zondag op 75-jarige leeftijd. Dit was, waren de Cars met uh, My Best Friends Girl. Ja, we wandelen nog even de platenzaak in. Nieuwe releases zijn er van uh, Keen, blink 182. De, uh, Liam Gallagher en Brittany Howard van die laatste twee ga ik wat draaien. Te beginnen met Liam Gallagher, dit is Now That I Found You. Zo een album, album van zijn tweede soloplaat, Why Me, Why Not. Take care. Een trekje van uh, het nieuwe album van Liam Gallagher, zijn tweede soloplaat, Why Me, Why Not, dit staat erop, Now That I Found You, ook iemand die een uh, album heeft uitgebracht, solo, want zij komt ook uit een band, de Ellen Shakes namelijk, daarmee won ze ook ooit een, uh, een Grammy, dat is Brittany Howard, Stay High, veel gedraaid, dit is zomaar een albumtrekje dat op dat album staat, het album heet Shame, en dit is Georgia. i just want georgia to notice me i just want georgia to notice me i just want georgia georgia I see you don't know Is it cool? Anthony Howard, Georgia. Normaal uh, praat ik niet uh, tussen solo's door, maar ik heb nog maar een minuut op de klok staan. Dus ik ga je nog uh, heel kort iets anders laten horen. <laughs> Eén minuut inderdaad, die is nou al ingegaan. Uh, Nederlandse zanderes, uit Amsterdam komt ze. En ze heet Lauren. Dit is haar nieuwste liedje, 'Full for the Night. Tot volgende week.